Dit is Jeroen met het NOS Journal. Het kabinet heeft nog geen uitgewerkt plan voor een CO2-heffing voor bedrijven. Dat schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer. als reactie op het bericht dat het kabinet bedrijven alleen belasting wil betalen over een deel van de uitstoot. Het kabinet maakte op 13 maart bekend dat er toch een CO2-heffing komt die de linkse partijen graag willen. PvdA en GroenLinks waren na het uitlekken van een concept bang dat het kabinet die belofte toch niet zou nakomen. Volgens Wiebus is het kabinet nog bezig met verkennende gesprekken met verschillende organisaties en wacht hij nog op bepaalde doorrekeningen. Het CO2-plan wordt eind deze maand verwacht. Schaatsers die het middel TIRAX tegen schildklierproblemen gebruiken, zijn niet meer welkom bij schaatsploeg Jumbo Visma. De grootste ploeg heeft dat besloten op advies van de teamarts. Marts van Enst kreeg tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang... steeds meer berichten dat Nederlandse sporters tiraks gebruiken... zonder dat dat medisch noodzakelijk is. Ze denken dat het prestatiebevorderend werkt... hoewel dat nooit wetenschappelijk is bewezen. Schildklierhormonen staan niet op de dopinglijst... maar Jumbo-Visma vindt het wel een vaag gebied... en wil met de maatregel vooral een signaal geven aan de jeugd... om zulke middelen niet te gebruiken. De topvrouw van de autoriteit financiële markten stopt ermee en gaat voor de klas staan in het speciaal onderwijs. Merel van Vroonhoven gaat in september de PAWO doen omdat ze meer tijd wil besteden aan mensen die het niet vanzelfsprekend op eigen kracht redden. De bestuursvoorzitter van de financiële toezichthouder heeft zelf een zoon met autisme. Ze bekleedde de functie bij de AFM ruim vijf jaar en was vorig jaar nog voor een nieuwe periode van vier jaar benoemd. De afsluitdijk gaat mogelijk soms toch open voor fietsers. Vanwege omvangrijke werkzaamheden is het fietspad sinds 1 april voor drie jaar afgesloten. Maar minister Van Nieuwenhuizen gaat nu wel bekijken of er in het hoogseizoen dagen zijn waarop fietsers toch via een veilige doorgang over de afsluitdijk kunnen. Het weer vanavond en vannacht klaart het in de zuidelijke helft op en kan het licht gaan vriezen. Morgen vrij zonnig in het Noordoosten is er meer bewolking en kan er wat regen vallen. Het wordt 9 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Tweede uur is uh, alweer begonnen. En uh, cigarettes on my tong van uh, Ward was dat. Die heeft vorig jaar in uh, juni hier uh, bij ons uh, op mogen treden. En ja, die staat aan uh, de poorten van 3FM te kloppen. Maar die heeft een elevator pitch uh, nodig. Dus op Instagram moeten er weer zieltjes worden gewonnen. En dat is Eigenlijk oprecht jongens. 3FM, doe even normaal. Deze Verenigde Word heeft gewoon de Sena grote prijs van Rotterdam gewonnen bij de Singer Songwriters. Dus wat mij betreft nog niet eens in de nachtprogrammering worden opgenomen. Nee, gewoon in de dagprogrammering. Dus ik heb een flappend stuk. Uh... Vandaag of gisteren nog even geplaatst daarover. Uh, dit was dus het begin van het tweede uur. We gaan weer uh, nog eventjes uh, verder met uh, het lijstje. Roy de Smet is uh, een van de, de drijvende krachten... van het P.S. Songwriters Guild in Vallendam. En hij heeft ook een opvolger gemaakt van Suarez in HD. Namelijk Golden en dan Honey Mirrors. En die ga je nu horen.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 I'm supposed krijg je als je even gewoon één om één, dan dus word je een soort DJ uit de, de jaren zeventig. Uh, Roy de Smet dus met de Golden Honey Mirrors. Uh, nu uh, tijd voor de jarige job in deze uitzending. Tenminste niet zijzelf, die is niet uh, aanwezig Lijfelijk. maar wel het exemplaar wat uh, wij in de studio liggen. Natalia Magdalena, the one never to be explained. Gaat ook wel lekker stevig eraan toe. De mannen van Wanderlust. Ik zie Frank Doesburg nog staan op dat podium bij het patronaat in pak verkleed. Frank heeft ook nogal een singer-songwriter verleden, maar dit is het nieuwe project van hem. The Patriot, de nieuwe single van Wanderlust. En ook uh, aangeleverd uh, bij ons. Dus ja, het, uh, het is allemaal een beetje vernieuwd. Daarvoor, diejarige jarige Job, Natalia Magdalena. The one, never to be failed. En uh, ja, afgelopen week... Uh, want we hebben vandaag uh, Moorpark. Dat is uh, niemand ontgaan, inmiddels op de sociale media. Maar wat vorige week ook niet is ontgaan... Denk ik op de sociale media. Is... De nieuwe single van Wendy Moore komt uit Zandvoort. En die had uh, om uh, vrijdag, afgelopen vrijdag, zes uur de kanalen eigenlijk een beetje opengezet. En ineens uh, vloog alles online. Uh, weet ik veel wat de nieuwe single was uh, te krijgen op de muziekplatformen. En dus moesten wij daar ook een graantje van mee pikken. Uh, dat is inmiddels gebeurd in het uh, programma van de heren A.J. Vos en Rob Harms. Om zaterdagmiddag te beluisteren bij wordt uh, op zaterdag tussen 2 en 5. Ik had een interview en uh, zij hebben al uh, de primeur gehad om die single te draaien. Nu is het onze beurt. En als het goed gaat, komt uh, Wendy met band 30 mei hier spelen. En dan zal waarschijnlijk ook dit nummer te horen zijn. Zo so over Fake Friends.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 Ja. zijn vrienden als ze blijken... plastic van plastic te zijn. Daar gaat uh, min of meer het, uh, het liedje over. En uh, dat heeft zij uh, verwoord... in uh, dit... Ja, in dit uh, muziekstuk. En dat is haar, uh, tegelijkertijd haar uh, muziek, uh, debuut hier bij uh, Alternative FM. En daarvoor eigenlijk al bij... Uh, Zandvoert op zaterdag. Ik hoor ze alweer. Uh, de mannen staan weer op uh, de deur te boeken. Zoals PP uh, dat ook uh, netjes op zijn Rocky Roll forever. Inderdaad, want uh, daar gaan we natuurlijk wel vanuit. Um, mannen, welke uh, twee nummers gaan we, gaan we laten horen? Uh, we gaan beginnen met een oude nummer van ons. Dat heet Running Out of Time. En vervolgens sluiten we af met uh, onze allereerste single On My Way. Yes. Dat is die single die wij al wekenlang hebben gespeeld. On My Way, daar komt hij. Lekker. Colors I've never seen before racing and chasing The dreams that were always here before She said just be back You feel this and always longing for Always longing for some Zijn. En omdat we wat publiek hebben, wat we niet hadden verwacht, gaan we iets doen wat we normaal eigenlijk altijd met het publiek tijdens de kicks doen. En dat is, we gaan jullie mee laten zingen, ja? En het mooie is, we zien jullie toch niet, dus lekker praten. Dus doe gewoon mee. Ja, hij is heel simpel. Ja, je kent hem denk ik wel. Hij is niet zo heel moeilijk, je voelt hem wel aankomen. Allright? Ik ga hem eerst even voordoen, even om te testen, om te proeven. En dan doen we hem daarna samen. Goed? Are you ready? Are you ready? Oké, okay, doen we samen naar de pit. wat uh, helemaal afgegaan. Uh, maar goed, uh, ik uh, weet niet hoe het uh, in Harlem west is bij uh, Rust bij de Kust. Maar <laughs> ze zullen misschien wel uh, het uh, geluid hebben gehoord. Maar dat is toch niet van het circuit afkomstig. Nee, dit is Sorry. van uh, gewoon onze eigen <laughs> studio. Goed, um, dit uh, was Moorpark. Uh, dat zijn van die uh, momenten dat je dan op een gegeven moment jaren later kunt zeggen, ik was erbij. Inderdaad. De, want, uh, ja, ja, ja, ja. ja. Dat hebben we met CF Special gehad. En ik uh, ga jullie nu vertellen. Want over vijf jaar zijn jullie bijna net zover. Dus, uh, dus, dus ik uh, denk dat dat wel uh, er een beetje in gaat zitten. Goed. Uh, uh, nadat ik uh, deze veren bij de mannen uh, heb afgegeven... ga ik nu weer gewoon terug naar het uh, lijstje. Want Panda Maar heeft ook een uh, debuutsingel gepresenteerd. En dat is ook één deze dagen. En morgen gaan ze hem uh, vet presenteren in het Patronaat Café. En dat nummer dat heet... En die valt natuurlijk ook onder de categorie rock'n'roll. flow in time zien op uh, YouTube van uh, Ruud en uh, De nieuwe EP is afgelopen vrijdag eigenlijk gepresenteerd. Uh, The Wind Just Blew A Day Away, zo heet dat uh, ding helemaal uh, voluit. En Dead Again is uh, een nummer wat uh, daarop staat. En voor degene die uh, Ruud nog een beetje kennen uit zijn tijd dat hij nog bij uh, Cloud Machine nog actief was nummer staat ook op een van de albums van Cloud Machine, net als Big Love en Ghostwind, die, die zijn er ook op te vinden op een van de albums. En To Be Found. Dus uh, Het uh, luidt eigenlijk een periode in van, uh, van Ruud, waarbij hij dus een aantal nummers uh, die, die uit de Cloud Machine periode gaat omzetten naar meer een singer-songwriter achtig uh, verhaal. Dat, uh, dat heeft er ook mee te maken. Maar goed, uh, de, de songs krijgen eigenlijk weer gewoon een nieuw leven. Dat is een beetje in het kort het uh, verhaal. En natuurlijk met een hele toepasselijke titel die ook bij de EP hoort. En uiteraard, Ruud komt net als uh, bijvoorbeeld Wendy Moore... en de nog te draaien Bas Romein uit Zandvoort. Dus wat dat er gaat, hebben we dus ook uh, het uh, gehalte... wat uh, betreft uh, uit ons eigen dorp ook weer ingehaald. Want tenslotte, we zijn ook een lokale omroep. Dus dat heeft er ook wel mee te maken. Dit komt niet uit Zandvoort, maar uit Rotterdam. En dat heet... Zij heet Jaskeles en dat nummer dat heet Active My my, my, my icon, super boy. Fine boy, Papi You could beat my I I don't so I just want your lovey love you. I'm gonna fight for your love like Mandela go be be go be go. We could be stronger together I'm gonna give you the love on love, make we activate, oh, activate, it, activate, it, activate, it, activate it. Baby, I do way too, I do way too, I do way For your love, make we activate, oh, activate, it, activate, it, activate, it. <laughs> land uh, het geloof ik daar ergens heb uh, <laughs> ik een beetje stellig de indruk uh, een beetje een uh, vrolijke gezellige Jolite bende bij ons in de studio uh, Moorpark is uh, geweest en alles wat uh, daarna komt, dat zal memorabel zijn. Want ik uh, geloof er heilig in dat deze band uh, het uh, wel gaat uh, maken. Net als uh, bijvoorbeeld ook uh, misschien de muziek van Alaska Pollock. Ik uh, had het idee van, hey, heeft hij de audio niet meegestuurd... maar ik had er niet goed op uh, zitten letten, dus uh, dat had hij wel gedaan. Jelte de Vries, uh, nummer heet So Bad. De, die zal weer een week of twee uit. Daarvoor hoorden we Activate van Jaskeres. Hoe langer, hoe vaker ik ook die single hoor. Is is lekker Klinkt die ook. Het is uh, dus van alles wat de laatste weken hier bij Alternative FM. Uh, tijd dus van alleen uh, gitaar uh, met mensen op een krukje. Dat is uh, ook een beetje even uh, voorbij. We hebben gewoon ook uh, gewoon pittige muziek in, uh, in de uitzending. Dus dat is ook al wel fijn. En over pittig gesproken, dat is uh, denk ik ook met deze het uh, geval. Uh, zij heeft onderdeel uitgemaakt van de theatertour voor de the Cosmic Carnival. En dan heb ik het over Cat Skills. En ik uh, zeg erbij: zij heet Wies de Louise. Zo uh, heet zij voluit. En Catskills, dat is uh, de band uit Rotterdam waar het om gaat. Maar ze heeft dus onderdeel uitgemaakt van de theatertournee van de Cosmic Carnival uh, met uh, Fleetwood Mac trouwens een succesvolle theater kan ik erbij zeggen. Maar ja, dat is de Cosme Carnaval wel toevertrouwd. Je hoorde ze helemaal aan het begin van deze uitzending. Met een nummer uit 2012. Kingmaker. Nou, Kingmaker zit er hier ook uh, tegenover ons. Want uh, ik bedoel, zit niet zo met dat schuifje, met dat ding... Dat, dat is te horen thuis. Michiel, blijf overal met met, met, met oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Sorry. Hij kan nooit ergens vanaf blijven. <laughs> ja, ja, ja. Goed, de, de uitzending is voorbij. Het optreden dus ook. Nou, ik geloof dat jullie een verpletterende indruk hebben achtergelaten ja, hier binnen het pad van ZFM. Ah, daar komen we voor. Ja. En ja, nou, houden we ons is dat nog in. Dan is, dat, dan, ja, is dat ook <laughs> een beetje wat jullie standaard in een show ook uh, doen? Dit? Ja. Nee, een nee. Reguliere shows, om het dan maar zo te zeggen. Dan, dan, dan pakken we wel uit en dan gaan we echt knallen. Dus dan, dan mag Jimmy uh, vol gas. Over... Helemaal los. Ja, ja daar, daarover ga, gesproken, ga. want uh, de, jullie uh, hebben nog een aantal optredens de komende dagen, toch? Ja, deze week uh, morgen gaan we naar Schagen, naar Café yes. het Noord. Ja. En zaterdag uh, zijn wij in uh, een Poppodia-complex. Ah. En daar spelen wij dan een. Bij de vanaf 9 uur begint het ongeveer. En er zijn nog twee andere bandjes die uh, voorbij komen. Dus een, een goede rockavond. Dat lang wij ook. Ja. Hoe vonden jullie het? Ja, super. leuk. Ja, leuk. Ja, dus nog een keertje terugkomen Same. bij de presentatie van de EP. Laten we dat dan maar even afsluiten. Dat, dat lijkt me wel een goede ja. om, dan Goed de, om, om daarna, hè, dus na de presentatie, ook nog eventjes bij ons dan nog even langs te komen. Ja, precies. Ja, ja, leuk, doen we nou. doen we het gewoon nog een keer opnieuw. Dus uh, ik neem aan dat het dan wel, wel, wel weer materiaal is. Jawel, we gaan eerst nog even aan de gang met uh, Love Changes, onze laatste single. Ja. Die nu overigens overal yeah. krijgbaar is. En Jake, waar kan je die allemaal vinden? Nou, onder andere op Spotify. <laughs> ja, ja, ja. En waar Gaan nog meer op de Spotify? Vragen? Op YouTube, ja. de hele Micmac en dus al op al zijn user, En alweer, streaming Ook? Ja. Ook ja. allemaal. Ja. Ja. Nee, mag ik even? Want uh, we, zitten, we, zitten, we, zitten, we zitten aan de tijd voordat, uh, voordat de hele show wordt overgenomen. Uh, kijk, en ik heb ook hier de schuiven, dus die kan ik zo dicht doen. Um, dit was het. Uh, dank jullie. Graag gedaan. bedankt. Oké. Okay. Uh, straks vader Veugen met uh, weer een aflevering van Piss Vol Radio. En ik sluit net zoals vorige week af met een Zandvoortse muzikant. En hij komt ook. In juni gaat hij hier komen. Bas Romeijn uh, zal hij denk ik ook uh, dit nummer uh, laten horen. Dat nummer wat hij samen met Molina heeft uh, gemaakt. En dat nummer dat heet Wondering. Dag.